Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven. In 50 miljoen kilo rundvlees is mogelijk paardenvlees vermengd. Hier is die de historie, geschreven door Sven Kramer. Witte rook, dat is waar iedereen iets wat opgewonden op wacht. Buonasera. Een marathon als doelwit kiezen, hoe ziek ben je? Dit is, tot half vier, het geluid van 2013. 6 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Alle grote Nederlandse kranten hebben de voorpagina... volledig vrijgemaakt voor het nieuws over koningin Beatrix. Zoals u alle weet hoop ik over enkele dagen... mijn 75e verjaardag te vieren.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 Een zeer verdiend pensioen, koning Willem IV. we het ook goed doen. Ja, Voor de koningin is het natuurlijk ook hartstikke spannend... en altijd maar benieuwd hoe het volk het dan vindt. En dan wil ik graag hard hart onder de riem steken... dat ik vind dat ze het hartstikke goed gedaan heeft. Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd... een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen... en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap...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 hij ja, had best ook genieten van de gezin. Hij ja, had toch zo'n probleem gehad. Ja, toch. Het was wel een heel moeilijk land tot te bestuur uit Nederland. Ja, toch. Ik treed niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen. Maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land... nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Er wordt toch taart voor die vrouw, ja, toch. En laten we zo dat nu maar een keer over gaan nemen, toch? De jongen moet ook maar eens een keer aan de bak. Ja, toch? De Telegraaf schrijft dat de koningin uiterste vrede mag terugkijken op haar regeertijd. En dat het Nederlandse volk trots op haar kan zijn. Het nieuws ging ook als een lopend vuurtje door Paramaribo. Het is echt schrikken. Schrikken? Schrikken. Ik dacht van, nee, ze gaat het niet doen. Alexander die neemt wel over als zij gaat. Maar nee, ze gaat. En wanneer gebeurt dat? Dat moet jij aan mij vertellen. 30 april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 een eigen invulling geven aan het koningschap. En een nieuwe koning biedt inderdaad voor veel Curaçaona's nieuwe kansen. Nou, de koning vind ik helemaal niet erg... want hij heeft zijn koning geen naast zich... en die heeft een beetje Latino erin. Dus dat komt allemaal goed. <totstuken> ja, het komt goed. We hebben deze notitie die ons da tanta Maxima... ook también será op 30 april krijgen de Nederlanders een nieuw staatshoofd. He knew it was going to happen eventually. het moment de subir al trono del príncipe Guillermo y de Máxima que será también reina de los Países Bajos. Beatrix vulde haar functie veel zakelijker in dan haar moeder, maar ze slaagde er toch in om in de loop der jaren de harten van de Nederlanders te veroveren. Het was ik een sorrieta zij reina automatisch? Claro, claro. Give my ignorance Anna, name, but the man who's taking over, I don't know so well. Tell us about it.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 at my door The sound of silence I can't take anymore Nobody ringing my telephone now Oh, how I miss such a beautiful sound Foucht you now. This is what it feels like. Last one goes in. There's Tom Quitely. Stand by. They're off. And a pretty good start too for Loco on the near side again. Well, going fast in the early. Zo zien the Britten hun paard het liefst op race racebaan van Royal Ascot. Slingers the leader as they race into the final furlong. It's Marling from Central City. Finishing past by...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 Van Finders beef lasagne tot deze aldi own brand ready meals. En nu dit product van Tesco, All contaminated with horsemeat. Bijna dagelijks krijgen we nieuwe onthullingen: lasagne, spaghetti, bolognese, kant-en-klare rundvleesproducten die soms voor 100% uit paardenvlees blijken te bestaan. Als een Britse consument in een retail store... gaat en een beef product koopt, moet ze verwachten beef in dat product, not holes. Want als je een rundvleesproduct koopt, ja, dan mag je ook verwachten dat er rundvlees in zit en niet paardenvlees. In Ierland en Engeland hebben supermarktketens beefburgers uit de schappen gehaald. Uit tests is gebleken dat de rundvleesburgers ook paardenvlees en soms varkensvlees bevatten. Dat stond niet op de verpakking. Het paardenvlees kwam uit een Roemeens slachthuis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 Wij niet kunnen aantonen waar het vlees vandaan komt, wat de, de herkomst niet duidelijk is. Daarom zeggen wij: dit is niet geschikt voor menselijke consumptie. Ik zie dat de koe vrij rustig is. Want er staan nog te herkauwen van. Dus uh, dat is heel uh, relaxed. Lang kan binnen, dat nog duren? Binnen een half uur, binnen een half uur wordt geboren. Dan nou, help ik even en dan wordt. En hier bij die ja? koe, die staat staan mensen ja. te kijken. 50 miljoen kilo rundvlees gaat worden teruggeroepen. Heeft u daarvan gehoord? Nee, heb ik niet van gehoord. Net bekend nee. geworden. Oké, okay. nee, ik heb er niet van gehoord. Wat denkt u als u dat hoort? Nou, dat vind ik zonnig van het vlees. Het is een aardige rij die er staat in de kantine van Ikea. Wat gaat u nemen? Uh, ik denk uh, het middelste gerecht. Ik heb nog niet goed bekeken wat het is, maar volgens mij is het rundekapaccio. Rundercapaccio. Ja, lijkt me erg lekker. Niet de Zweedse gehaktballetjes. Uh, ik heb gehoord dat er paardenvlees in zit. Oh, u heeft het gehoord? Ja, en maakt mij niks uit. Nee. Maar ja, wordt wel een beetje gesjoemeld, toch? Uh, je... U dacht dat u gewoon varkensvlees had. Ja, maar er wordt met zoveel dingetjes gesjoemeld. Smakelijk. Dank je wel. Een vleesgroothandel in Os, Willy Seltenbv. BV... werd daarvan verdacht gefraudeerd te hebben met paardenvlees. Maar de aandacht voor zijn bedrijf vond hij zelf buiten proportie. Heel veel commotie over... Uh...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 Het paardenvleesschandaal kan nog wel eens groter zijn dan we al dachten... zegt de radiozender door deze nieuwe Nederlandse draai. Voor het eerst is hij weer terug in zijn bedrijf. Sinds april wordt er geen vlees meer verwerkt, maar de vriezers liggen nog vol. Dit is paardenvlees. Dit is rundvlees. Dat is het paardenvlees waarnaar gezocht wordt. We hebben het gevonden.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 yourself You're one of a flawless Ooh, you a sexy lady But you walk around here like you wanna be someone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 Ik ja, wil eigenlijk ook niet te veel pijn lijden, want ja, weet je, het je staat er gewoon prima voor. Ja. Waarom moet het nu weer zo spannend worden? De zegen op uh, Dukko wordt nitter dan we gedacht hadden. Zouden er dan Noren zijn die denken van nou, Dukken, die kan die Kramer nog wel voorbij? Ah, ze hebben wel aardig wat op, dus misschien denken ze wel ja. kramer laat hem even een rondje 29, al is het alleen maar voor publiek.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 Cut these. with the boss. Vandaag 11 februari. Het is daarnaast ook de stijlformaatje van Wegenwel. Ze is zoals ze is. Ik ga je even onderbreken, Sharon, ja. want Jan van der Put is aangeschoven. Ja, er is laatste nieuws. Uh, persbureau Anza in Italië meldt dat de paus gaat aftreden. Dat komt uit de lucht vallen, dat nieuws. La Repubblica, een uh, Italiaanse krant, zegt dat dat gaat gebeuren op 28 februari. De signore cardinali, hanno eletto me een simpele, humide laborator in de del van Nederige arbeider in de wijngaard van de heer... noemt Jozef Ratzinger zichzelf als hij in 2005 aantreedt... als paus Benedictus XVI. Maar zelden verliep een pontificaat zo tumultueus. Ik denk dat hij voorlopig de geschiedenis ingaat... als de paus van het seksueel misbruik. Above all, I express my deep sorrow to say innocent victims of this unspeakable crime i also acknowledge with you this shame and humiliation which all of us have suffered because of these uiteindelijk staat hij zo alleen dat zelfs zijn eigen butler hem verraadt vatican leaks is geboren onder de documenten lekken uit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 Zelfs de meest doorgewinterde uh, Vaticaan-watchers hebben dit niet zien aankomen. Natuurlijk, in een kleine kring rond de paus zal het geweten hebben. Het is een kwartier geleden uh, hier allemaal naar buiten gekomen. En alle websites van de kranten staan inmiddels op zijn kop. Twaalf uur vanmiddag was het ineens wereldnieuws. Dus dan moet je je erbij voorstellen dat dit eigenlijk nog nooit gebeurd is in de kerkgeschiedenis. Dat een paus niet doodgaat, maar zelf aankondigt dat hij niet meer verder wil. En misschien ook wel niet meer verder kan. Ik leg op 28 februari het ambt neer. Nieuws uit Rome. Welke nieuws? De pauze treedt af. Echt waar? Dat zou je toch moeten weten als non, hè? Daar ben ik vandaag niet mee bezig. Niemand hier, hè? Met wat er in het Vaticaan gebeurt? Blijkbaar niet, nee. Het pauzepak, ja, dank dat komt nog eens van pas. Het was eigenlijk heel toevallig uh, dat die paus vandaag aftreedt. Uh... Het verkleedstuk wat je moet hebben op deze dag. Ja, blijkt wel, ja. ja. Met mijter, witte Met mijter. mijter. Ja, echt en uh, hoe heet het allemaal ook alweer? Want u bent een goede katholiek, dus u Ik weet het. Geen idee. Je hoeft geen goede katholiek te zijn om als paus verkleed carnaval te doen. Jij snapt hem precies, ja. Langzaam stroomt het Sint-Pietersplein vol. Rond het middaguur staan er tienduizenden mensen...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 Kranten, vaticanisten, iedereen noemt 15 tot 20 namen. Er is duidelijk geen echte favoriet. En dat was wel anders in 2005, want toen was Ratzinger favoriet. Nu weten we het gewoon niet. De Sixtijnse kapel is klaar voor het conclaaf. Een enige communicatiemiddel met de buitenwereld zijn kachels. Er worden de stembriefjes verbrand met wat extra chemicaliën... voor de goede kleur van de rook. Zodat de rook echt wit is als er een nieuwe pauze is. Zijn we even weggelopen van de Pietersplein. We staan hier voor de Engelenburg van Rome. Nederlanders die naar dit hele conclaaf kijken... kunnen af en toe schamperen en zeggen het is zo'n poppenkast. Ja, maar ja. Er horen bepaalde rituelen bij. Het heeft ook zijn betekenis. Achter, achter iedere handeling een ritueel... Ja, het spreekt toch ook wel een soort van een vorm van respect uit. Ook onze koningin met de gouden koets heeft ook haar rituelen en ik vind dat ook mooi en ik hoop dat het ook blijven kan. Mag, mag de, de paus dan ook niet zijn rituelen hebben. Woensdag 12 maart. Witte rook. Dat is waar iedereen iets wat opgewonden op wacht. En dan nee, nee. Oh. zwarte rook.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 Gaudium Magnum. Abenus papa. En daarna was nog het grote moment. De nieuwe paus verscheen op het balkon van de Sint-Pieter. Elie, Sorelle. Een verrassing. De nieuwe paus is een Argentijn. Jorge Mario Bergoglio. Een paapst die zich Franciscus nennt. In erinnering aan de heilige Frans van Assisi. Kultodiska, a tutta Roma.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 The over Boston Maandag begon zo mooi. Toen ging het fout. Een half miljoen mensen langs de kant. En dan, en dan ineens gebeurt dit. Bij de finish van de marathon in Boston zijn twee bommen ontploft. Twee uur nadat de eerste lopers over de finish gingen, waren er vlak na elkaar twee explosies. Het was toen nog niet duidelijk of het ging om een aanslag of een ongeluk. Er ontstond onmiddellijk paniek. Everybody started running, panicking. We in het zaak. Oh my god. De hulpverlening kwam direct op gang. Politie en hulpverleners trekken de hekken weg om bij de gewonden te komen. Er zijn tientallen gewonden die naar het ziekenhuis moeten. En enkele van hen missen ledematen. And there were some really bad bad injuries. Some people were very very badly hurt. Oh my god, they're dead. En dan staat de sfeer helemaal om. Echt verschrikkelijk. Het was uh, heel beangstigend. Een Marathon als doelwit kiezen. Hoe ziek ben je? Er zijn zeker drie mensen om het leven gekomen en ruim 130 mensen gewond geraakt. President Obama zei dat het nog onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de explosies. Maar dat de daders gevonden zullen worden. Yes, we will find you. En yes, you will face justice. After a very detailed analysis of foto, video en other evidence.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 Just in front of the forum restaurant. De FBI waarschuwt dat de mannen extreem gevaarlijk zijn. Als mensen de verdachten zien, dan moeten ze direct contact opnemen met de politie... en niet zelf in actie komen. Het begon allemaal met de melding dat twee verdachten een agent zouden hebben doodgeschoten... op de campus van Cambridge... In het vuurgevecht met de politie raakte een van de verdachten zwaar gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. Eén verdachte overleden bij een schietpartij met de politie. één nog op de vlucht. De man met de witte pet is nog voortvluchtig. De politie kampt de hele omgeving uit op zoek naar hem.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 De tweede verdachte van de aanslag op de marathon in Boston is opgepakt. Dat gebeurde in een voorstad van Boston, Watertown. Zo klonk de eerste melding dat de 19-jarige Georgar Tsarnaev was gevonden in een boot op een trailer aan de Franklinstraat in Waterfront, Boston. Een buurtbewoner had de politie gebeld nadat hij een bloedspoor had gezien. Bewoners konden hun geluk niet op. Na een dag te hebben opgesloten in hun huizen.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 Bostonians responded with resolve and determination. We staan in het krijt bij de bevolking van Boston en Massachusetts. Na een gruwelijke aanval op hun stad hebben ze gereageerd met vastberadenheid. De 19-jarige verdachte van de bomaanslag tijdens de marathon van Boston... is voor de rechter verschenen. En hij verklaarde daar dat hij volledig onschuldig is. Voor het eerst sinds zijn arrestatie was de 19-jarige Joghar Tsarnaev... in het openbaar te zien...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 De marathon volgend jaar zal nog uitbundiger zijn, verzekert de president. And this time next year on the 3rd Monday in April, the world will return to this great American city to run harder than ever and to cheer even louder for the 118th Boston Marathon. El costar se cruza Noises that come too soon Spatial movement which seems to me Resonating a mask of fear Hollow talking in hollow gun Fuss it off on the Said it was good, never said it was near. Shadow rises. Back to the beginning. The silence ceases, it closes. een jaaroverzicht overleden in 2013. Er is er één die het met mij al die 19 jaar heeft volgehouden en dat is Ellen Ellen Blazer. 22 januari. Programmamaker Ellen Blazer. 81 jaar. De vrouw die vooral bekend werd als regisseur van de talkshows van Sonja Barend. En dat hebben we 19 jaar gedaan. En Ellen is altijd de meest loyale, hardwerkende, lieve vriendin geweest die je maar kunt voorstellen. En godzijdank heb ik haar dat vaak gezegd. Blazer bedacht de quiz 2 voor 12 en haalde per seconde wijzer naar Nederland. Ik denk dat veel mensen genoten hebben van de programma's.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 Atje Keuledeelstra was relatief oud toen zij haar grootste successen behaalde. In 1970 werd zij op haar 31ste voor de eerste keer Nederlands kampioen allround. Ze moest niet naar de leeftijd zien, ze moet naar de prestaties zien. Nee, een heeft de kracht van met 24 en de ander met 31, zo denk ik erover. In de jaren daarna werd ze drie keer op rij zowel nationaal, Europees als wereldkampioen. In De Olympische Spelen van 1972 in het Japanse Sapporo veroverde ze zilver op de 1000 meter en brons op zowel de 1500 als de 3000 meter. Met de vierde wereldtitel Allround in 1974... gloot Atje Keulen de Deelstra op haar thuisbaan in Heerenveen haar lange baan carrière af. 17 april. bisschop Tini Muskens, 77 jaar. In ons land zo rijk aan rivieren is nu ook een veel stromenland aan kerken, aan geloofsrichtingen, aan nieuwe godsdiensten. Daar moeten wij niet bang voor zijn. Daar moeten wij een uitdaging in zien. Muskens werd in 1994 tot bisschop gewijd. Hij stond bekend als geestelijke met een sociaal gezicht en werd ook wel de rode bisschop genoemd. In 1996 veroorzaakte hij opschudding toen hij in een tv-programma zei dat het stelen van een brood gerechtvaardigd was voor mensen die honger hebben. Als je zo arm bent en niet meer kunt leven, mag je bij de bakker een brood uit de winkel weghalen. halen. Muskens was voor afschaffing van het celibaat en hij vond dat vrouwen gewijd moesten kunnen worden tot diaken. In 2007 werd hij opgevolgd door Van de Hende. Muskens trok zich terug in een klooster. In 2009 benoemde de gemeenteraad van Breda hem tot ereburger.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 1 november, televisiemaker Leen Timp, 92 jaar. Leen Timp was vooral de man achter de schermen. Hij begon zijn televisieloopbaan bij de NTS, de voorloper van de NOS... en werkte daarna voor verschillende andere omroepen... toen in 1961 de zilveren Nipkow-schijf voor het eerst werd uitgereikt. Ging die naar het programma Kunstgrepen van Pierre Jansen en Leen Timp. Meneer Timp, u heeft nu de Nip-of-Schrijfde prijs van de Nederlandse televisiecritici gekregen. Zouden wij kunnen vertellen wat de kritiek, de televisiekritiek, in uw werk voor rol heeft gespeeld? Dat zijn dan de mensen die, uh, waarvan je merkt dat wanneer je zelf naar een ander werk kijkt. Uh, ongeveer gelijk denken als jezelf. Maar voor de rest geloof ik dat je. Zelf eigenlijk de enige ben die weet of je goed of slecht rijdt. Leen Timp was natuurlijk ook de man van. En samen met zijn vrouw Mies Bouwman maakte hij verschillende programma's. Zoals Mise en Scène. Andere bekende tv-programma's waren In de Hoofdrol, 1 van de 8. En Timp was medebedenker van het satirisch programma. Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Leen Timp overleed in het bijzijn van zijn familie. en al vanaf mijn zestiende bezig geweest in dit vak. 9 december, acteur en regisseur Kees Brussen, 88 jaar. Hij stond in het theater, maar werd vooral bekend... ook door zijn rollen in vele films- en televisieseries. Ook speelde hij in verschillende reclamespotjes... en zat hij 12 jaar in het panel van Wie van de Drie.